Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen wordt de stijging niet alleen veroorzaakt door de toename van het aantal studenten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt willen studenten zich vaker naast hun studies sociaal en organisatorisch ontwikkelen. Dat is om meer kans te maken op een baan. Het weer. Vanmiddag kan in het noorden en midden de zon gaan schijnen, dan kan het 22 graden worden. Waar het bewolkt is blijft het ongeveer 17 graden. Morgen en dinsdag droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. Net als gisteren: files door wegwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat tussen Roedelvarensveen en Hoofddorp 6 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein 5. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20 dit weekend. Er zijn werkzaamheden bij het Ketelplein richting Hoek van Holland. Daarom staat er file tussen het Herbrechtsplein en het Kleinpolderplein 2 kilometer.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 NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst Goedemiddag, deze sportmiddag mond uit in een op voorhand al razend interessante clash tussen PSV en Ajax. Is dat straks de lammen tegen de blinden of doen we daarmee de jonkies van Philip Cocu en Franke boer ernstig tekort? Vanaf half vijf gaan we het zien en horen. Maar er is veel meer. De koploper van de Eredivisie, Pek Zwolle, speelt nu al in Arnhem tegen Vitesse, Richard van der Made. Maar de koploper stelt teleur. Vanmiddag in de Gelderdome in Arnhem speelt eigenlijk een belabberde wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Vitesse domineert, staat voor met 2-0. 1-0 e Piazzon, 2-0 in de tweede helft gemaakt door Leerdam. Een kopbal uit een corner van Theo Jansen. Vitesse heeft de wedstrijd stevig in handen in de tweede helft. Straks om half drie Feyenoord FC Utrecht. En dat zijn nog altijd twee ploegen in het rijtje. En in Breda ontvangt NAC AZ... Dan zojuist begonnen de Grand Prix Formule 1 van Singapore met regerend wereldkampioen Sebastian Vettel op pole position Louis Dekker. Ja, en het had er even de schijn van dat hij die pole position niet om wist te zetten in klinkende munt. Eerst slechte start van Vettel. Rosberg heeft heel even gedacht dat hij hem de grazen kon nemen. Eén bocht was Rosberg, is een Mercedes de leider hier in Singapore. Maar al na twee bochten had Vettel hem weer te pakken. De man die het wereldkampioenschap domineert is alweer aan het gaten trekken. Twee seconden is hij al weg. Guido van der Garde had een slechte start vanaf plek 20, Verliest één plek en rijdt nu 21ste. We volgen in deze uitzending het Nederlands volleybalteam... dat vecht voor zijn laatste kans op het EK. Er moet gewonnen worden van Slovenië om verder te mogen. We zijn bij de eerste dag van de wk wielrennen met de ploegentijdrit voor de zogenaamde Merkenteams. teams En uit de hockey-hierencompetitie Kampong tegen Bloemendaal. Ja, wat denk jij van PSV Ajax? Mogen ja, o, ik, heb, dat... ik heb heel veel zin in in ieder geval. Mogen we dat gezien de prestaties van, met name afgelopen week... nog een topper noemen in de Eredivisie? Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Het is net geen klassieker, want dat is Feyenoord-Ajax. Maar voetbal is een mentale sport. En als je twee dreunen uitgedeeld hebt gekregen... zoals PSV of Ajax heeft een pak rammel gehad... dan vraag je je toch af, hoe verschijnen ze straks in de ring? Dat straks om half vijf. We beginnen met David Bowie. I've Nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane as long as we're together. Can we go to hell? Absolute beginners van David Bowie dus. Vorige week gingen ze hard onderuit in Amsterdam. En het was onverdiend. Maar vandaag volkomen terecht hè, dat Vitesse voorstaat. Richard? Ja, dat is zeker het geval. Met name in de tweede helft voetbalt Vitesse veel en veel beter. Het is agressiever, zit er kort op. En het flitsende voetbal van FC Zwolle... Packswallen, sorry, moet ik natuurlijk zeggen. Van de afgelopen weken. Waarin veel beweging zat. Het heerlijke combinatievoetbal. Dat komt er niet uit. Saïmak zit niet in de wedstrijd. Mokotjo zit niet in de wedstrijd. Klies hebben we eigenlijk nauwelijks gezien. Nijland speelt heel slap en mat aan de linkerkant voorin. En Vitesse heeft aardig wat kansen gehad. op meer doelpunten. Het staat 2-0. Nog 10 minuten te voetballen in de Gelderdoom. We hebben al een kopbal gezien van Havenaar. op de lat. Een kopbal van Leerdam op de paal. Vervolgens uit een corner van Theo Jansen was dat met een kopstoken dan wel 2-0. En die stand is dik en dik verdiend in het voordeel dus van Vitesse. Dat behoorlijk goede zaken doet bij deze overwinning. Dan op twee punten komt van Pek Zwolle. En ook nog een wedstrijd te goed heeft op 2 oktober tegen ADO Den Haag. Een uitwedstrijd. Nu eens kijken naar een aanval van Pek Zwolle. Maar de bal vanuit het middenveld wordt gewoon helemaal simpel ingeleverd. De lichaamstaal is ook volkomen duidelijk. Daarbij Mokotjo op het middenveld. Die probeert dan contact te krijgen met Fernandez. Loopt dan op die bal, maar de spits ingevallen in de rust bij Pek Zwolle, die uh, maakt dan ook weer wat gebaren richting zijn medespeler. Het is duidelijk het loopt niet bij Pek Zwolle in deze wedstrijd. Nu via Laschman, de centrale verdediger, paast de bal in de middencirkel naar Mokotjo. Mokotjo schuift de bal dan naar de linkerkant en dan gaan er wat mensen van Pex Zwolle mee naar voren. In de slotfase van deze wedstrijd Vitesse verdedigt goed met Van Anolt daar aan de, link aan de linkerkant die Nijland in zijn broekzak heeft, maar nu wordt er dan toch een overtreding gemaakt door Leerdam. De doelpunten maken die een gele kaart krijgt van de scheidsrechter van vanmiddag Tom van Siegem. En met nog 7,5 minuten op de klok krijgt Pek dan een vrije trap in deze wedstrijd. 2-0 is de voorsprong dus voor Vitesse door doelpunten van Piazzon in de eerste helft en Leerdam in de tweede helft. Een opmerkelijk voetbalbericht. Er is onduidelijkheid ontstaan over de aanstelling van Bert van Marwek als nieuwe trainer van HSV. Gisteravond ging van Marwek er nog uit dat de deal rond was. Hij zei het volgende. Een paar dagen geleden hebben we samen om de tafel gezeten. En uh, gezegd wat we van elkaar vonden. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een overeenkomst. Het is een geweldige club met een enorme traditie. Het is een hele grote club, prachtig stadion, prachtige stad. En uh, alleen uh, op dit moment presteren ze gewoon uh, ver onder de maat. En uh, aan de ene kant is dat een hele andere uitdaging en aan de andere kant wordt dat gewoon heel erg lastig. Inmiddels zou HSV ook in gesprek zijn met een andere gegadigde. Naar verluid is technisch directeur van HSV, Oliver Kreutzer, vanochtend afgereisd naar Zürich om met de Zwitser Christian Groos te praten. Bert van Marwijk bevestigt vandaag inderdaad... dat er een kink in de kabel is. Dat is toch wel heel raar dit, hè? want als je hem hoort... dat was dus tekst van gisteravond... Ja. Ja, die laat geen slag meer om de arm. Nee, maar dit kan wel eens een typische stammenstrijd zijn... in een voetbalclub, hè? dat merk je wel vaker. Dan hebben sponsors wat te zeggen... en het bestuur heeft wat te zeggen. Ja, volkomen onduidelijk, maar ik zou me knap gepiepeld voelen. En ik zou eigenlijk meteen bedanken. Want het betekent toch dat als Bert van Marwijk... alsnog die baan krijgt, dat je niet de onvoorwaardelijke steun krijgen. Ja, ben je misschien wel tweede keus. Maar denk je dat Van Marwijk hier iets mee te maken heeft? Want binnen het voetbal heb je wel eens dat mensen juist al naar buiten treden... ...of iets laten lekken, um, juist om iets te forceren. Dat hij gisteren nee, bevestigde ik kan... dat het rond was, ik kan toen niet dat hij ook echt het is rond. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Hij zal niet uh, aan de NOS wat meedelen. Dat is niet uh, zijn karakter. Dat zal hij niet doen, Nee. Nee, nee ja. hij gaat hier niks mee forceren. En Ik denk dat hij ook zelf met stomheid geslagen zal zijn. Ik denk dat hij zich ook wel zal beraden. Dat is een trotse man, Bert van Marwijk. En die, die wil echt dat iedereen eens ziet zitten dat hij komt. Hij zal vanavond tekst en uitleg uh, moeten geven... want hij zit uh, bij Studio Voetbal aan tafel... vanaf kwart over tien te zien op Nederland 1. Terwijl hij volgens mij gisteravond in dat gesprek nog zei... dat hij vandaag zou afreizen. Dus ja, uh, er is daadwerkelijk iets aan de hand. Hè. Ja, heel merkwaardig. Ja. En uh, een, uh, ja, uh, een, een curieus vervolg van zijn uh, loopbaan. Vanavond daarover meer door Bert van Marwijk zelf. We gaan wielrennen. Vandaag zijn de wereldkampioenschappen begonnen in Toscane. Best een leuke locatie voor om te beginnen de ploegentijdrit voor merken Teams Die is voor de vrouwen al geweest. Gio Lippens, het voordeel is dan, als het niet voor landenteams is, dat er altijd wel ergens een Nederlander zit. Dus ze heeft vast wel Nederlander gewonnen. Ja, er is zeker in Nederland gewonnen. En er staan er zelfs zeven op het podium. En dat is toch vrij uniek bij een wereldkampioenschap. Maar goed, we weten het. Hè? Zes vrouwen per ploeg. En als je dan ziet dat de eerste ploeg, Specialized Lulu Lemon. Dat is een Amerikaanse ploeg dat die uh, een Nederlandse in de geleden heeft. Die vorig jaar ook al wereldkampioen werd in Valkenburg met die ploeg Ellen van Dijk. Nou, ze was er nu weer bij. En uh, ze staat weer op het hoogste treetje van het podium met haar ploeg. En die ploeg die rijdt een gemiddelde over die totale afstand van die ploegentijd. 42,8 kilometer. Rijden ze een gemiddelde van boven de 50 kilometer per uur. 50 kilometer en 200 meter. En dat is echt ongelooflijk hard voor een uh, vrouwenploeg. Op de tweede plek... De straatlengte achterstand Rabo. Dat is de ploeg van Marianne Vos op 1 minuut en 11 seconden. Dat geeft ook aan hoe groot dat klasseverschil is met uh, Specialized. En uh, in die ploeg natuurlijk, uh, ja, Marianne Vos natuurlijk de grote vrouw. De vrouw ook die verteld heeft dat ze weinig last heeft gehad van de rug en dat dat weer goed nieuws is voor de rest van het WK. Want we weten het allemaal, Vos is geblesseerd geweest in de aanloop naar dit WK. Voor het eerst eigenlijk in de carrière last van de rug gekregen. En uh, ja, dan gaan toch wel bij sommige mensen de alarmbellen rinkelen van, oh, als dit maar goed gaat met de belangrijkste Nederlandse wielrenster van de laatste jaren. Rabo dus op de tweede plek. Dan op de derde plek ook weer een ploeg met een Nederlandse vrouw erin, Loes Gunnewijk. Orica Greenedge, Australische ploeg. Ook Gunnewijk stond vorig jaar op het podium. En werd toen met haar ploeg tweede. Rabo viel toen net buiten de prijzen. Toen ging die derde plek nog die bronzen medaille. Naar de ploeg van Leontien van Moorsel, Die er nu niet meer bij is. We kijken nog even naar de andere Nederlandse ploegen. Argo Shimano, zevende plek op twee minuten. 51. Boels de Dolman een tiende plek. Dat is de derde Nederlandse ploeg op 3.34. En er waren er ook nog wat ploegen waar Nederlandse vrouwen aan deelnamen. Van de Breggers, Soek en Koedoder bij het Belgische Zengers. Negende plaats voor hun. En Marijn de Vries bij Lotto op de veertiende plek. Maar ja, de overmacht was er in elk geval bij die vrouwen van Specialized. Die hebben daar echt geheerst op een biljartlakenvlak parcours. 42,8 kilometer dus tussen Pistoia en Florence... Uh, vanuit de kust. Pistoja ligt al een stukje binnenland in... in de richting van die prachtige stad. En uh, straks gaan we kijken naar de mannen. De mannen die inmiddels al begonnen zijn trouwens. Want uh, we krijgen een hele hoop ploegen aan de start. 35 ploegen bij de mannen, 16 waren er toch maar bij de vrouwen. En van die 35 zijn er al een paar van start gegaan. Want ik kijk nu even op de klok... en zie dat we inmiddels zes ploegen aan de start hebben gehad. Richard. Weer een doelpunt voor Vitesse. Twee minuten voor tijd is het Lucas Piazzon. Die zijn tweede goal maakt van deze middag. De Braziliaan verhuurd van Chelsea. Mooie aanval van Vitesse. En Peck Zwolle staat erbij. Kijkt ernaar. Vitesse heeft dit duel gecontroleerd. En wint dik en dik verdiend vanmiddag van de koploper in de Eredivisie. Die die koppositie na vanmiddag ook zal kwijtraken. Nog eens kijken naar de aanval die over de rechterkant gaat via Ibarra. En dan uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Piazzon... die daar helemaal vrij staat en Bejoa geen kans geeft. En zo is het dus vlak voor tijd zelfs 3-0... voor de ploeg van Peter Bos hier in de Gelderland. Grio je had het over de eerste omwentelingen van de mannenwedstrijd. Ja, er zijn er al een paar van start gegaan. De eerste ploeg die van start mocht gaan was precies om twee uur. Een Algerijnse clubploeg, de Veloclub Sovac... Dan hou je je toch een beetje je hart vast. Vijf Algerijnse renners, één Tunesische renner. Maar ze mogen natuurlijk deelnemen aan het WK als vertegenwoordiger van het Afrikaanse continent. En er zijn inmiddels drie ploegen doorgekomen op het eerste meetpunt. En daar zie je al enorme verschillen want we kijken naar de snelste ploeg, een ploeg uit Hongarije... die daar snelste tijd noteert van 10.20... en dan rijdt die Algerijnse ploeg al op 43 seconden. Op zo'n klein afstandje al zo'n enorm verschil... en dan moeten de echte toppers nog komen. We krijgen trouwens in dit eerste blok... krijgen we bij de eerste 10 ploegen die nu vanmiddag van start gaan... krijgen we meteen drie Nederlandse continentale ploegen. Zeg maar ploegen van het derde niveau. Je hebt natuurlijk die World Tour ploegen, de grote ploegen. Dan heb je het Pro Continentale. Niveau en dan het continentale niveau. Daar mag het ontwikkelingsteam van Rabobank aan meedoen. Daar rijdt cyclingteam De Rijken mee als Nederlandse vertegenwoordiger. En we hebben nog een ploeg, Jo Piels, die is inmiddels al van start gegaan. En die zullen toch ook zich kranig moeten gaan verweren... in dat grote geweld waar we natuurlijk gaan kijken... naar de echt grote ploegen, de grote World Tour ploegen... die straks van start gaan. Louis Dekker, Formule 1 in Singapore. Geef ons wat spanning, Louis. <laughs> Ik kan geen dingen doen niet die buiten niet zijn. mijn macht liggen. Nee, het is, het Theo is, Komen ja. deed dat wel, hè? dus dan <laughs> kom je ook gelijk in aanmerking ja, maar, voor die trofee. Uh, ik val wel met keihard door de mand. Want iedereen kan natuurlijk Formule 1 online in de gaten houden. Ik doe dat zelf ook. Ik zit naar vier schermen tegelijk te kijken om het maar spannend te maken. Maar ja, zelfs als ik dat doe, zelfs als ik dat doe dan zie ik dat Wettel met speelsgemak... een seconde per ronde wegloopt bij de rest. En hij heeft al zo'n enorme voorsprong in het kampioenschap. En dan ziet het er even naar uit bij de start. Twee Duitsers op de eerste rij. Rosberg is het snelst weg. Dan hoop je bijna, hoe neutraal je ook wil zijn... dan hoop je bijna, laat hem alsjeblieft die eerste plek pakken. Maar één bocht later is het alweer gepiept. En het gat nu naar negen rondjes. Sebastian Vettel, zeven seconden voorsprong op Nico Rosberg. En ik heb echt de indruk dat het allemaal nog veel meer had kunnen zijn. Dat Vettel... Ja, eigenlijk een beetje consolideert. Die rijdt echt fluitend naar de overwinning. Zo. En bovendien voor de derde keer op rij in Singapore. Want dit circuit ligt hem ook nog enorm goed. Hij vindt het prachtig. Het is overigens ook prachtig, hè, dat dat, dat die skyline die je in beeld hebt. Het is natuurlijk avond. Laat in de avond daar. Zodat wij om twee uur middags naar een Grand Prix kunnen kijken. Dat is de echte reden. Maar het is ook een prachtig plaatje. Donker. Met die zee van licht. Die ooit. Het was een geweldige deal voor Philips. De eerste keer dat dat, dat, dat, dat realisme werd. Iedereen had dacht hoe gaan ze dat in godsnaam doen. Philips kreeg een geweldige deal. En namelijk probeer eens een circuit van, van vijf kilometer lang. Probeer dat eens te verlichten in het donker. Nou dat ziet er fantastisch uit. Vettel verdwijnt wederom aan de horizon zoals we dat gewend zijn. Van de Garde heeft wat plekken teruggewonnen. Rijdt 18e, alles rijdt hier nog. Maar dat gaat vast niet lang meer duren. Want het is close en de muren komen op iedereen af. Slotfase in Arnhem. In die knotsgekke eredivisie hebben we er een nieuwe kampioenskandidaat bij. Toch Richard? Je bedoelt uh, dat Vitesse misschien wel nog verder omhoog zal gaan. Na ja. deze 3-0 overwinning op PEC Dat laat, zou natuurlijk maar de zo kunnen. zijn. Ja, ja, het zijn wel de, de wensen en de, de ambities natuurlijk van uh, eigenaar Mirab Jordania. Ik heb een paar keer op hem gelet. Hij zit hier bovenin de nok van het stadion van de Gelre En kijkt eigenlijk de hele wedstrijd heel zagrijnig naar de verrichtingen van uh, zijn Vitesse. En wat ook wel opvallend is dat de clubleiding van Vitesse geen doelstelling heeft uitgesproken dit seizoen. Maar dat achter de schermen natuurlijk. En dan moet je vooral denken aan Jordania. Ja, en die bepaalt uiteindelijk hier wat er gebeurt. Dat zij wel degelijk uh, richting die Champions League willen. En dat de ambities nog altijd uh, recht overeind staan bij uh, Vitesse. Dat dik en dik verdiend leidt met 3 tegen 0. Tegen een zwak, een pover Pek Zwolle vanmiddag. 2,5 minuten inmiddels uh, in blessuretijd extra gespeeld. En dat is Fernandes die er nu uh, afgaat met een uh, blessure aan het hoofd. De spits ingevallen bij Pek in de pauze. Maar scheidsrechter komt wel zien, van laat niet eens meer door en het is misschien maar goed ook. Peck Zwolle speelde een slechte wedstrijd. Vitesse deed dat in de eerste helft eigenlijk ook. Maar herstelde zich knap in de tweede helft. Twee goals van Lucas Piazzon de Braziliaan. En één goal met de kopbal. Kelvin Leerdam zorgt ervoor dat Vitesse de weg naar boven inslaat in de Eredivisie. En dat Peck ik denk ik heb de stand niet helemaal goed gezien. Maar volgens mij de winnaar van PSV Ajax vanmiddag staat vanmiddag aan de leiding in de Eredivisie. En dat betekent dat Pek dus, die nummer 1-stek kwijt is. Goeie paal, mooie goal. dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met Heracles FC Twente. Rust 0-1, eindstand 0-3. 01 1 02 0 03 Ebicilio, 0 uit een strafschop. De strijd tussen Almelo en Enschede werd ogenschijnlijk zonder al te veel moeite gewonnen door Enschede. Maar zo makkelijk ging het volgens Twente trainer Michiel Jansen niet. We hadden vandaag met name in de eerste helft uh, toch redelijk moeilijk met, uh, met de agressieve speelwijze van, uh, van Heracles. Uiteindelijk na de rust waarin je, ja, fases waarin je meer ruimte krijgt en uh, dan zie je ook weer dat we nu weer een hoog niveau kunnen halen. Dus aan de bal. En uh, ja, dan is het heel prettig dat je uiteindelijk ook die drie punten meeneemt. Heracles-trainer Jan de Jonge zag dat zijn ploeg genoeg weerstand bood. Maar succes leverde het niet op. Heracles had moeite met scoren. Net niet eigenlijk, hè, was het vandaag. En uh, je kunt natuurlijk aan uh, Twente en alles zien dat het een goede ploeg is. Misschien wel op dit moment de betere in Nederland. En, uh, en dus wat uh, uh, na de 7e, de 62e, dat is 2-0, de ruimtes groter worden. Dan is, dan is de wedstrijd afgelopen, zo simpel is het. Maar daarvoor... Uh, dat ja, uh, heb ik net ook in de kleekamer gezegd. Dat zou je niet zo snel zeggen als je een 0-3 uh, vliest. Maar ik was heel tevreden over de manier hoe wij dingen deden. In de tweede helft ontstond er onrust op de tribune in Almelo. Voorzitter Jan Smit legt uit wat er nu precies gebeurde. Ja, volgens mij een kwartier voor tijd. Uh, een, een, een man met een zwart-witte vlag, een supporter van ons... die op de langs en die krijgt uh, bier over zich heen gegooid... door een uh, supporter met een rode, uh, rode das om. Dus die een aan een 20 supporter... Ja, en toen sloeg de vlam in de, in de pand, kwamen de supporters van ons van de tribune af. Maar ja, uiteindelijk, ik zag het gebeuren, ben ik er naartoe gegaan. Je probeert die jongens een beetje tot rust te manen. En uiteindelijk is dat in mijn ogen vrij snel, uh, vrij snel gebeurd. Jan Smit de voeten uit, hè, dit? <laughs> ja, die vindt dat heerlijk, ja. Ik vond wel overigens dat scheizrechter Makkli Ebicilio uh, eruit had moeten sturen. En uitgerekend, hij maakte de 0-2... En dat was zoals... Vond hij zelf niet, hè, Bicilio? Nee, vond nee, hij zelf niet. Nee, niet, nee, hij had geraakt niet geraakt zelfs, geloof ik. Ja. Ja, hij had niet geraakt. <laughs> ja. En dat was op de beelden duidelijk zichtbaar, dat hij dat wel deed. Ja. Je had het net over kampioenskandidaten. Als Vitesse er een is, dan is Twente er zeker een. Jazeker. Voetbal redelijk makkelijk. Ik was niet erg onder indruk gissen. Maar uh, ze kunnen, hebben we de afgelopen weken gezien hartstikke goed voetballen. Castanjos miste wel weer twee kansen. Ik blijf het maar zeggen. Hij is wel clubtopscorer, maar... Jonge, jongen, heeft die jongen een hoop kansen nodig, zeg. Ja, uh, kampioenskandidaten het erover hebben is eigenlijk een beetje koloriek, hè? Want volgende wedstrijd is Roda Heerenveen. Dan is Heerenveen er dus ook één. Absoluut. Ja. Het was uh, weer met veel doelpunten bij Heerenveen. Het speelde uit bij Roda. Het werd 3-3, ruststand 1-1. 0-1 door Eikrem en 1-1 door Donald. Het werd 2-1 voor Roda door Nemet. Vlak daarna al 2-2 door Finn Bogasson. Vervolgens 2-3 door Van den Berg. En 3-3 ook weer vlak daarna door Hupperts. Het ging gelijk op daar in Kerkrade. Hupperts maakte dus het laatste doelpunt in die wedstrijd. Volgens hem heeft Roda wat goed gemaakt... na de 5-1 nederlaag vorige week tegen NAC. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nu ook uh, hebben laten zien dat er een incident was. En uh, ja, ik denk dat we heel goed voel uh, hebben laten zien uh, vandaag. En uh, ja, ze kunnen we weer verder bouwen naar een volgende wedstrijd. Zes doelpunten dus in één wedstrijd. Dat betekent leuk aanvallend voetbal, maar impliceert ook slecht verdedigen. Dat laatste was Roda-trainer Ruud Brood ook opgevallen. Ja, ja. En zeker de intentie. Want ik vond dat we allebei, ook Heerenveen, voor de aanval gingen. Dan speel je wel eens met ruimtes. En ik vind dat Heerenveen wel... Uh, ja, met name ook die spits, de, de goede loopacties uh, hebben. Maar uh, je moet het niet overdrijven, zeg ik, altijd in een opbouw. Ja, en weer kende een wedstrijd van Herenveen Dus een spectaculair knotsgek, was het woord van vorige week. Scoreverloop. Marco van Basten wond zich na afloop op... over een vermeende hensbal van een Roda-speler. Het was geen opzettelijke hensbal... maar Van Basten vond dat Herenveen een strafschop had moeten krijgen. Als, als ik nou een bal inschiet en ik schiet tegen jouw hand dan... En, en, en daardoor gaat hij er niet in, dan is het toch een hens? Ik zeg niet dat je een gele kaart moet geven... maar hij kan er ook niets aan doen... dat die bal uiteindelijk door zijn handen niet in het goal komen. Dus ik heb er een naal erbij, Dus ik moet een penalty geven in mijn beleving. En of dat nou in de regels gaat of niet... volgens mij is dat niet zo ingewikkeld als je het zo uitlegt. Heeft hij gelijk? Ja, hij heeft gelijk. Marco van Bas heeft bijna altijd gelijk. Ja. Maar goed, ik ben een beetje idolaat. FC Groningen, RKC... Waalwijk 0-0 bij Rust, eindstand 4-1. Geflatteerd, zeg ik er al meteen bij. 1-0 Van der Velden, 2-0 Zeefuik. 2-1 Joachim, 3-1 Adorian, 4-1 De Leeuw. Rode kaart voor Evans in de 37e minuut. En die speelt voor RKC. Dat is wel een huurling van FC Groningen. En dat is natuurlijk wel sajant. Nick van der Velden maakte de openingsgoal voor FC Groningen... nadat hij afgelopen week vader werd. Een topavond dus voor hem. Ja, mooi kan niet, toch? Uh, al konden we van voetbal gezien wel, wel meer brengen. Slordig balverlies. En uh, we hebben het een beetje onszelf heel moeilijk gemaakt. En uh, ja, maar al met al uh, 4-1 uh, thuis is niet, uh, niet slecht. De grote uitslag kwam pas in blessuretijd tot stand. Voor die tijd speelde Groningen angstig. Trainer Erwin van der Looij daarover. Je ziet wel dat momenten dat we, uh, ja, dat we niet genoeg lef tonen. En dat is, dat is het kenmerk nog van deze ploeg. Hè. Het, is, het is wisselend, dat zie je ook in de uitslagen... zie je ook in, de, in delen van wedstrijden. We kunnen goed voetballen als we lef tonen, als iedereen meedoet. Maar na zo'n 2-1 zie je toch een aantal jongens weer een beetje verstoppen. Het uh, balletje gaat achteruit in plaats van een simpele oplossing vooruit. En dan geef je de, te de tegenstander de mogelijkheid om terug te komen. RKC deed niet onder voor Groningen. Trainer Erwin Koeman had nog wel willen zien wat er was gebeurd... als Ivens niet van het veld was gestuurd. Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, allemaal achteraf gelul. En uh, we hebben nul punten. En, uh, ja, dat, uh, dat, ik had van tevoren echt verwacht dat we hier minimaal een punt konden halen. En, en dat had ook gekund. En, uh, maar helaas. Koeman bracht de Franse spits Jean-David Boguel nog in de ploeg om een gelijkspel af te dwingen. Maar die bracht niet wat Koeman ervan had gewacht, verwacht. Uiteindelijk uh, hoop je met een uh, invalbut van, uh, van onze spits... dat hij met zijn lichaam iets kan, uh, kan doen... Maar het viel me zwaar tegen hoe hij inviel. En uh, daar moet je het gras opvreten. Uh, ik had kunnen leven met de 2-1, maar niet met 4-1. Hij was een beetje zagrijnig, hè, Erwin Koeman? Ja, hij moet ook met zijn poten van de camera afblijven. Daar hou ik nooit zo van. Van Gaal heeft dat ook wel eens gedaan. Hè? Slaan naar de camera. En ik denk toch niet dat Erwin Koeman in één adem wil genoemd worden... met Louis van Gaal? Nou, bepaald op zich misschien wel, maar... In dit opzicht. Ik snap wat je bedoelt. Het zijn allebei vakmannen. Ja. We hadden nog nummer 17 tegen nummer 18 ook. ADO tegen NEC. Dat werd 1-1 na ruststand van 0-0. 1-1 door Gert en 1-1 door Hemlein. En na, dit gelijk, na het gelijke spel van vorige week tegen Feyenoord... voegt NEC dus opnieuw een puntje toe aan het totaal. Maar in Nijmegen wachten ze nog altijd op de eerste overwinning van dit seizoen. Trainer Anton Jansen weet wel wat er nog moet verbeteren bij zijn ploeg. Aan de bal kunnen we kunnen we denk ik veel rustiger zijn en uh, met wat meer overleg spelen. Nou, een voorbeeld eigenlijk van, uh, van uh, hoe we in balbezit willen spelen... en, uh, en hoe we verdedigend staan. Zijn is laatste half uur, maar dat heeft met name te maken... met, uh, met Ryan Koolwijk, die, uh, ja, die veel meer rust brengt en uh, veel meer organisatie brengt. En dat is, uh, dat is een belangrijke speler voor ons. Ryan Koolwijk dus, over hem had Jans het. het is weer een, uh, hij is weer terug na een blessure. En wat is zijn visie op het huidige NEC? Ik denk dat het voor ons gewoon van belang is dat we gewoon als team beter gaan worden. We hebben nu sinds kort weer drie nieuwe jongens erbij die we weer in moeten passen in de selectie. En uh, dat gaat goed. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is en dat we niet te veel naar resultaat moeten kijken. Gewoon blijven ontwikkelen en dan uh, gaat het goed komen. En beide ploegen schieten natuurlijk niet al te veel op met een puntje. De positie van ADO is nog altijd niet best, trainer Maurice Stijn. Ja, dat, die, die is na vandaag niet verbeterd. Want je had vandaag gewoon moeten winnen. En die kansen waren er. en uh, Dat hebben we nagelaten. Dus het is nog steeds met, uh, met zes gespeeld, vier uh, ja, heel slecht. Heb jij dat veld gezien van uh, Adel? Ja. Nou, dat kan toch niet. Dat is toch profvoetbal onwaardig. Dus? Nou ja, ik, ik vind dat uh, voetbal moet... Dat speel je voor het publiek. In het en het glas dan maar. Uh, kunstgas uh, lijkt mij een betere optie dan, uh, dan dit. dit heugenveld-tapijt. De nieuwe ja. arena. Uh, overigens, er werden witte zakdoekjes gezwaaid om de trainer weg te krijgen. Dat vind ik dan ook weer zo'n Larry Koek. Zeer opportunistisch. Die man die heeft goed werk verricht de afgelopen jaren. Gewoon jaar. één keer winnen en dan sta je weer dertiende. Vrijdag hoog gespeeld. Go ahead, Eagles, Kambuur 0-0. Ja, en dit is dan de stand nu in de eredivisie... na de nederlaag zojuist van Pek Zwolle. Heeft Pek nog altijd de meeste punten, 13 uit 7 nu gespeeld. Daar kan PSV voorbij, dat heeft er 12 uit 6 dus. Vanmiddag speelt dat om half 5. Twente heeft er ook 12, net als Heerenveen... maar die beide ploegen allebei dan weer uit 7. En vijfde en zesde zijn nu Ajax en Vitesse... met allebei 11 uit 6... Want Vitesse heeft nog die wedstrijd te goed van. Die wedstrijd die werd afgelast. Hè. Dat had ook met datzelfde gras weer te maken. Onderin NAC met vijf punten. RKC met vijf punten. ADO met nu vier punten. En NEC 18e en laatste met ook vier punten. Programma vandaag. Half 1 al gespeeld Vitesse-Pek 3-0. Om half 3 Feyenoord FC Utrecht en NAC AZ. En om half 5 natuurlijk de kraker PSV Ajax. En zo werd het 2 over half 3. Dit is Radio 1. Het nieuws met Mark Visser. Minister Kamp vindt net als VVD-fractieleider Zelstra dat het sociaal akkoord moet worden aangepast... als het nodig is om in de Eerste Kamer de steun van de oppositie te krijgen. In Buitenhof zei de VVD-minister dat hij het met Zelstra eens is... dat het sociaal akkoord niet heilig is. PvdA-minister Ascher zegt gisteren juist dat het sociaal akkoord staat als een huis. Bij een zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 56 doden gevallen en 100 gewonden, zeggen functionarissen. Twee zelfmoordenaars blieven zich op toen de kerkgangers na de dienst naar buiten kwamen. Moslimextremisten extremisten hebben in Pakistan vaker aanslagen op leden van de christelijke minderheid gepleegd, maar dit is de zwaarste aanslag op de christelijke minderheid in jaren. En het dodental van de aanval op een winkelcentrum in de Kenia's hoofdstad Nairobi... is volgens de regering opgelopen tot 59. Er zijn zeker 175 gewonden. Vijf van de tien gewapende terroristen houden een onbekend aantal mensen in gijzeling. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de, aanval, de verantwoordelijkheid opgeheist voor de aanval. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... door werkzaamheden tussen het Ringvaat-Aquaduct en Hoofddorp... staat 4 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle... 2 kilometer file tussen Heerde, Zuid en Hattem. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Radio 1, NOS langs de lijn. Om half drie begonnen Feyenoord FC Utrecht. Ronald van der Geer. Onder prettige omstandigheden, want uh, Kuip vol, lekker weer om uh, te voetballen. Een beetje een zonnetje, dat schijnt in uh, Rotterdam-Zuid. Het is nog 0-0 na bijna drie minuten. Waarin uh, kan worden aangetekend dat Utrecht inmiddels al een corner heeft mogen nemen. Leverde niets op en Feyenoord de vrije trap vanaf de rechterkant. Leverde ook niets op. Dan maar eens kijken naar de namen, de acteurs van deze middag. Bij uh, Feyenoord natuurlijk opvallend. Boetje is terug in uh, de basis. Goede invalbeurt vorige week tegen NEC. Heeft Koeman niet zo lang over hoeven nadenken. De man die geslachtofferd is, dat is wel opvallend, is Rubens Schaken. Hij speelt dus niet. Armentero is aan de rechterkant, Boetje is aan de linkerkant. Verder hetzelfde Feyenoord, dat vorige week met 3-3 gelijk speelde tegen NEC. Wel wat wijzigingen bij tegenstander FC Utrecht, waar Bulthuis nu balbezit voor heeft. En die zoekt naar Toornstra, die de aanvoedersband draagt bij FC Utrecht. Toornstra nu in een duel met twee Feyenoorders. Jan Maat wint uiteindelijk. Maar de uitverdediger verdient niet de schoonheidsprijs. Utrecht pakt de bal weer op. Verhoeven is niet meer de doelman. Ruiter is terug van een blessure. Van de Maro, de rechtsachter en aanvoerder, is niet in vorm. Vervangen door Marquiet. En Scheper speelt niet. Mortensson speelt. En dat betekent eigenlijk dat er maar één diepe spits is bij FC Utrecht. Dat is uh, ja, de belichaming eigenlijk van de wederopstanding van de ploeg uit de Domstad. Stief de Ridder. Vier goals in drie wedstrijden voor de Belg. En een uh, toch plaaggeest voor een menig tegenstander. Kijk of hij dat vandaag. In die volgepakte Kuip ook uh, kan zijn. Bruno Martins Indies speelt uh, linksachter. Moet je natuurlijk ook altijd even zeggen hoe de samenstelling is van de Feyenoordverdediging. Nou, Matthijssen en De Vrij centraal. Indi's linksback. Dus uh, geen uh, Miguel Nelom achterin bij Feyenoord. De Vrij speelt Klaasie aan. Utrecht zit Feyenoord vast. Hoewel, zakt nu terug op eigen helft. Geeft Matthijs de gelegenheid om tot de middenlijn op te komen. En vervolgens te kiezen voor Boetius. Die staat op de zijlijn. En is dan iets wat nonchalant. Laat de bal over de zijlijn gaan. Gunt Utrecht dus de ingooi. En dat gaat de nieuwe rechtsback, Marquis, doen krijgt hem ook weer terug en moet een divisie naar zijn centrale verdedigers terug. In dit geval was het Herings die de bal naar voren schoot. Maar Feyenoord heeft weer balbezit. Dan laat Boetjes die bal lekker vallen voor Villena. Het gebeurt allemaal een meter of tien voor het, op het gebied van FC Utrecht. Maar dan komt de Pelle niet in balbezit en is daar de uitbraak van FC Utrecht via de rechterkant. En de overtreding van Joris Matijsen en Kuipers. Die naam hadden we nog niet genoemd. De scheidsrechter gaat de eerste gele kaart geven aan Joris Matijsen voor de overtreding die hij... Hij maakt dus een hele nare overtreding op Jens Stoortstra. Nee, de ridder is dat. Die dacht er uh, vandoor te zijn aan de rechterkant. Maar krijgt dus te maken met het scheermes van de Feyenoord-centrale verdediger. Wel een gele kaart. De eerste voor Feyenoord. Maar na vijf minuten nog geen goals. 0-0. Ook begonnen om half drie. Nak aanzet. Armand Afsarokloep. Vijf minuten onderweg hier in Breda. 0-0 nog de stand Een wedstrijd tussen de nummer 15 NAC en de nummer 8 van de ranglijst AZ. Maar die nummer 8 AZ kan met een zege hier op NAC. Gewoon op een gelijk puntenaantal komen met koploper Peck Swolle. Voorlopig nog koploper Dus er staat wel degelijk wat op het spel hier in Breda. Wel een tegenvaller voor AZ in de warming-up is Maarten Martens. Die de afgelopen weken zo belangrijk was voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Geblesseerd uitgevallen. Hij zit nog wel op de bank. Maar Martens wordt vervangen door Johan Berg, Gutmundsson, de IJslander. Die afgelopen donderdag voor AZ nog de winnende goal maakte in de Europese uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa Als AZ nu wat paniekerig uitverdedigt via Leeuw. En Nak de bal kan overnemen nu half tegen de helft van AZ. Met aan de rechterkant Verbeek de rechterspits van de ploeg van Nebos. Goodellie, trainer van NAC. De wedstrijd tussen NAC en AZ. Die hier in Bredaal is omgedoopt tot vader zoon Want uh, Goudelje, de trainer van, uh, van NAC. Die is de vader van uh, Nemanja Goudelje. En die speelt bij AZ de middenvelder. Speelde vorig seizoen nog bij NAC. Maar nu dus bij AZ. En dat is wel uh, leuk voor de familie Goudelje in elk geval. Als NAC nu uh, druk probeert te zetten. En uh, AZ uh, wederom wat paniekerig uh, de bal wegwerkt. NAC dat ook uh, de enige mogelijkheid tot nu toe heeft gekregen. Na zes minuten voetbal was een kleine mogelijkheid. Via spits, Poupon. Die kon in het strafschopgebied van AZ in balbezit komen. Maar het was centrale verdediger Leeuw. die daar nog net een voetje tegenaan kon krijgen. Waardoor hij die bal kon wegwerken. Nu Nak wederom in balbezit. begint wat scherper lijkt het aan deze wedstrijd dan AZ. Met Verbeek aan de bal. Die moet even terug. Speelt zich af aan de rechterkant van het veld naar de rover. Tikkie breed op centrale verdediger Drosten. Die gaat dan weer naar Kwakman. Kwakman die gewoon kan spelen. Centrale verdediger van Nak. Er waren wat twijfels over zijn inzetbaarheid. Hij had wat last van een heupblessure... Hij is de warming-up net goed doorgekomen. Waardoor Goodellium toch gewoon heeft opgesteld achterin bij, bij NAC. Als NAC de bal inmiddels heeft verspeeld aan AZ aan de rechterkant van het veld. AZ mag gaan ingooien via de Zweedse rechtervleugelverdediger Johansson. Die heeft dat inmiddels gedaan. Zoekt middenvelder Elms, een landgenoot. Maar die raakt de bal dan kwijt. Maar AZ krijgt wel een vrije trap van de scheidsrechter. En dat is Serdar Gusebujuk. AZ heeft nog steeds de bal na 7 minuten voetbal. En de stand staat tussen AZ en NAC nog op 0-0. Louis Dekker kijkt naar de Grand Prix Formule 1 van Singapore Met nog altijd Vettel. Dat is de vraag niet meer, denk ik, Louis. Maar hoeveel is het, hoe groot is het verschil? Ja, op dit moment een beetje een, een, een, moeilijk om in één zin uit te leggen. Omdat we midden in de pitstop zitten. Het verschil zal zo rond de tien seconden zijn. En hij heeft net zijn eerste stop achter de rug. Rosberg tweede. En op nummer drie, ja, dat moet ik even uitleggen. Paul Di Resta, die is gestart als zeventiende. En die zit nu in de weg. Want wie rijdt de vierde? Dat is Fernando Alonso. Alonso dacht slim te zijn. Stopte vroeg voor vers rubber. En wilde dan als opmars beginnen naar plek 2. En misschien wel naar de ongenaakbare Vettel op plek 1. Maar Alonso zit nu vast achter een trage coureur. En tasvervelend vervelend op dit circuit. Want het is een soort Grand Prix van Monaco. Met veel muren, smalle straten, 23 bochten maar liefst. En heel weinig, echt heel weinig inhaalmogelijkheden. Dus Alonso... Ja, hij heeft verkeerd gegokt. Vergooit nu een beetje zijn race. Zal straks vast die derde plek pakken. Maar het gat, het gat is enorm. Alonso heeft nu een gat van een seconde of 13 naar Vettel. En dat gat wordt met de ronde 1 misschien wel 2 seconden groter. Vettel, ja, er is maar één ding wat hem kan tegenhouden. Dat is wat vroeger nog wel eens gebeurde in de Formule 1. Een barbecue, zoals dat heet. Een geplofte motor, een opgeblazen motor of andere, andere pech. Maar ja, pech heeft hij eigenlijk nooit. Hij is de snelste. Hij heeft nooit pech. Alles blijft heel. En met speelsgemak verdwijnt hij. En uh, de, rest, de rest doet mee om de troostprijzen. Dus Vettel, uh, ja, het begint een, een schumachertje te worden. Je weet eigenlijk van tevoren al hoe het gaat lopen. Het is uh, desastreus voor de spanning in de sport. maar tegelijkertijd moet je er natuurlijk respect voor hebben. Want hij is... Hoe hij het ook klaarspeelt, niemand die het weet. Hij is vele, vele malen beter dan de rest. En natuurlijk probeert Alonso de kampioenschapskansen nog een beetje overeind te houden. Maar de rest, ja, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, daar hadden we het ook ooit over. Die zijn echt op zo'n enorme afstand gereden in het kampioenschap en in deze race. Het gaat om Vettel, Vettel en Vettel. En een heel klein beetje om Alonso. Alle Sportnieuws, dit is NOS Langs de lijn. Nederlandse Motown-artiest Waylon met Lose It. Feyenoord FC Utrecht. Ronald van der Geer bruist het al een beetje? Nee, het bruis nog niet. Utrecht doet het eigenlijk goed tegen Feyenoord. Het is 0-0 na 13 minuten. Het gooit heel veel energie. Utrecht tegen Feyenoord in deze strijd. Ja, je zou kunnen zeggen dat Feyenoord nog altijd een beetje zoekende is. Wel dreigend is geweest in de wedstrijd, maar nog niet uh, tot uitgespeelde kansen is uh, gekomen. Had wel gekund als uh, bijvoorbeeld Immers na een goede bal van uh, achteruit en de doorkoopbal van Pelle direct had geschoten... in plaats van nog een keer de combinatie met de Italiaan te zoeken. Feyenoord nog een keer in de buurt geweest van uh, de doelman Ruiter met een schot van Klaasie. Maar dat is het dan wel. Nou, een keer uh, Boetius. Maar ook dat was niet heel overtuigend. Misschien nu met Pelle aan uh, de wandel. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van FC Utrecht. Maar ziet dan eigenlijk geen hulp voor in. Moet dus een etage terug naar Bruno Martins. Indy. Twee meter over de middenlijn. Linkerkant speelt Pelle aan. Nou moet het snel gaan. Janmaat staat wel te roepen. Daar gaat de bal ook naartoe. Goeie bal, zegt Van Pelle. Als Janmaat die bal tenminste aan de rechterkant kan binnenhouden. Dat doet hij bij de cornervlag. Nu een lage voorzet. Aanname van Filena. Ja, nu lijkt de dreiging alweer een beetje weg. Maar Filena toch. Vanaf die rechterkant draait vervolgens naar zijn linkerbenen. Met een curve schiet hij de bal over de goal van FC Utrecht heen. Hij oogst daarmee in elk geval applaus van de volle Kuip. Hoewel niet helemaal tot de laatste plaats gevuld. Maar geeft de mensen maar eens ongelijk. Zo goed gaat het niet met Feyenoord. Het staat voorafgaand aan deze wedstrijd op de twaalfde plaats met zeven punten. Utrecht heeft een puntje meer. Maar de wedstrijd is redelijk in balans. Ja, je kunt verwachten logischerwijs dat Feyenoord dominant wil zijn in eigen huis. Maar Jan Wouters, die kun je ook wel om een boodschap sturen. Speelt eigenlijk met één diepe spits en een versterkt middenveld. En daar heeft Feyenoord het best lastig mee. Bulthuis nu weg namens Utrecht. In combinatie met de Ridder, opgevangen door Willem Jansen. Halverwege de Feyenoordhelft speelt aan tegen Klaasie. Maar Utrecht houdt wel de bal. Tornstra linkerkant, Mortensen in de as van het veld. Dan kan het naar Marquiet. Dat gebeurt uiteindelijk na tussenkomst van Jansen toch. Jansen, zo laat Utrecht. Zegt die bal snel en uh, secuur rondgaan. Totdat uiteindelijk Willem Jansen inlevert bij Joris Matthijssen. Erwin Mulder en een lange haal van uh, de Feyenoord doelman. Het eerste kwartier in Rotterdam-Zuid heeft geen doelpunt opgeleverd. De kop is eraf in Breda. NAK AZ, Arman. Hier ook nog 0-0 na een kwartier voetbal. NAC wel beter begonnen aan de wedstrijd dan AZ. Gesteund door het publiek hier in Breda. Het zit lekker vol in het Radverlegstadion. Ik schat zo'n 17.000 mensen. Net een goede kans gezien voor Lurling. Die die kans zelf creëerde. Hij schoot na een goede aanval via Kwakman. Vanaf een meter of 18 heel hard op de vuisten van Esteban. Die daar dus nog redding op kon brengen. NAC nu wederom in bal. Bezit aan de linkerkant. Met Sarpong moet even terug. Want op de huid gezeten door Johansson. De bal gaat nu helemaal terug. Zelfs naar de verdediging van NAC. Waar Drosten de bal inmiddels heeft opgepakt. En de bal naar de linkerkant van het spel brengt. Waar... Linkervleugelverdediger Boot doorstaat. Nak dat vorige week voor het eerst won in de Eredivisie. En dat ook heel ruim deed, gelijk met 5-1 in Kerkrade tegen Roda. Verrassende overwinning was dat voor de ploeg van Goedelje. Nee, Bosja, Goedelje, de trainer. Maar het was niet zo dat NAC die wedstrijd ontzettend goed speelde hoor. Het was vooral dat de fouten van Roda kwamen. En elke kans van NAC werd ook een doelpunt. Kijken of dat vandaag ook gebeurt. Tegen AZ dus. Dat bij een zege op een gelijk aantal punten kan komen als koploper Pek Zwolle. AZ nu in balbezit. Halfwege de helft van NAC via Berens. Die levert in bij zijn spits Johansson, maar die komt met een slechte paas naar de rechterkant. Maar AZ kan weer overnemen door slecht uitverdedigen van Nak. Dat nu wel weer de bal heeft omdat Johansson voor AZ niet aan de bal kan komen. En Nak nu met Verbeek aan de rechterkant gaat naar de rover, de Belgische rechtervleugelverdediger. Die levert opnieuw in bij Verbeek. Moet dan snel naar voren, denk ik. Maar hij neemt zijn tijd omdat Goudelje daar goed staat opgesteld voor AZ, waardoor Verbeek de vrije man niet kan vinden. Nu Droste, wederom voor Nak in balbezit naar de rechterkant, waar de rover staat. Gaat naar zijn directe tegenstander. Viergever. Gaat daar niet langs. Maar geeft de paas aan uh, Sarpong. Of aan Poepon is het. De spits van Nak. Even afgezakt naar de rechterkant. Die gaat uh, naar de middenlijn helemaal. Waar uh, nu uh, Boudor de bal krijgt aan de linkerkant wilde ik zeggen. Maar uh, het is uh, Bodoor die inmiddels heeft gespeeld naar Sarpong. Sarpong die probeert langs Johansson te gaan. Dat lukt ook lijkt. Het komt een voorzet. Maar uh, die wordt, uh, daar wordt uh, spits Poupon niet bereikt. Het is uh, verdediger Jeffrey Gouwenleeuw die daar kan uh, uitverdedigen voor AZ. Dat nu in balbezit is. Halverwege de eigen helft aan weer aan een aanval kan gaan denken. Na 17 minuten voetbal hier... tussen NAC en AZ, stand op 0-0. De Amerikaanse wielerploeg Specialized maakte vanmorgen... de favoriete rol bij de tijdrit voor Merkenteams bij de vrouwen... helemaal waar. De ploeg pakte met overmacht de wereldtitel. De voorsprong op de nummer 2, de ploeg met Marianne Vos... was meer dan een minuut. Bij Specialized rijdt ook één Nederlandse... dat is Ellen van Dijk, en zij kijkt meer dan tevreden terug op de race.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 Tussenpunten kwamen jullie ook als snelste door. Hè? Werkte dat motiverend? Ja, zeker. De eerste tussenpunt was nog uh, maar een kleine voorsprong. Maar het tweede tussenpunt was wel uh, voldoende voorsprong in ieder geval. Dus dan weet je ook dat je geen overtreven risico's hoeft te nemen hier in het centrum. En um, ja, dan, als je dan over de streep komt en je weet dat je wint, dat is gewoon echt een fantastisch gevoel. Jullie waren de grote favorieten, hè? vooral ook omdat het zo vlak is hier. Um, uh, verhoogde dat de druk? Verhoogde dat, verhoogde dat juist de druk voor jullie? Ja, wel een beetje. Het was een heel ander parcours dan vorig jaar. Dus uh, ja, dan uh, weet je niet echt wat je hier kan verwachten. Maar we hebben wel de power om het hier ook uh, te doen en dat, uh, ja, dat blijkt wel. Voor de duidelijkheid, de omstandigheden in het interview zijn uh, nogal Italiaans. Mensen staan aan je te trekken omdat je naar het perscentrum moet voor de interviews daar. Ja. We praten nog wel even door, want ik ben benieuwd. Okay, loop ik loop met je mee ondertussen naar de rest van jouw ploeg. Um, want ik ben wel benieuwd, uh, komende dinsdag is die ploegentijdrit al hè? Of de, de individuele tijdrit. Ja, ja nou, nou heb je dat goud op zak. Ja. Motiveert dat? Ja, onwijs. Het is natuurlijk ook wel een beetje lastig van je schouders valt. Want ja, je weet ook dat je dit eigenlijk gewoon... Uh, ja, je moet het niet doen, maar iedereen verwacht het. En je verwacht het zelf eigenlijk ook. Dus dan is het gewoon... Ja, heel lekker als het lukt. En als de benen goed voelen, dan uh, geeft dat echt vertrouwen voor, uh, voor dinsdag. Ja, en eigenlijk wist jij hiervoor ook al dat je goed was. Dat je goed in vorm bent. Eigenlijk wel, ja. Maar goed, het is altijd lekker om weer even bevestiging te krijgen. Ellen van Dijk, haar benen voelen goed. Ze sprak met Steven Dalebout. Gio Lippens kijkt nu naar de wedstrijd bij de mannen. Gio met drie kleine Nederlandse ploegen onderweg. Hoe doen ze het? Ja, ze doen het aardig als je kijkt naar de tussentijden op het eerste meetpunt. Daar zie je dat van de twaalf ploegen die op dit moment daar doorgekomen zijn... dat het Rabobank Development Team de snelste tijd heeft gereden. Dan praten we over de opleidingsploegen dus van Rabobank. Valt tegenwoordig onder de bond, niet meer onder de hoofdsponsor. En er rijdt gewoon een jongen van 18 jaar mee, de jongste deelnemer aan dit WK-ploegentijdrit. Hij is geboren in 1994, Lennart Hofstede. Verder ook de zoon van Erik Zabel, Rick Zabel de die daar mee rijdt, Jasper Bovenhuis. Nou, een mooi ploegje, Mike Teunissen, eh, ook goed. Wereldkampioen eh, veldrijden geworden. En eh, dat zijn toch allemaal eh, renners die echt gewoon goed kunnen, kunnen fietsen... en hard kunnen fietsen en dat hier ook laten zien. Kijken we even naar die andere twee Nederlandse ploegen... weten we dat eh, de Rijken, een ploeg dus ook van het continentale niveau... die dit jaar verrassende proloog van de Ronde van Portugal won... als continentale ploeg, die staan voorlopig daar tweede. En dan kijken we ook nog even naar die derde Nederlandse Nederlandse ploeg, Jo Piels, ja die staat dan 11e, die presteren dan beduidend minder dan die eerste twee Nederlandse ploegen. Het gaat natuurlijk niet om het echie, want laten we eerlijk zijn, als straks die World Tour ploegen aan de start komen, dan worden die tijden van deze ploegen worden letterlijk weggeblazen. Maar het is ook een beetje een strijd in een kampioenschap. Gewoon eens even laten zien wie de beste is van die continentale ploegen en dan ook maar hopen om nog een paar van die pro-continentale ploegen, die divisie tussen dus het hoogste en het derde niveau in, om die ploegen ook voor te blijven. We krijgen straks krijgen we de doorkomst ook van Vacant Soleil. Dat is dan de eerste uh, World Tour ploeg die uh, van start is gegaan. Het duurt nog eventjes, moeten er moeten nog vier ploegen daarvoor uh, doorkomen. Maar het geeft wel aan dat we zo meteen met de echte grote ploegen gaan beginnen. Te beginnen dus met Vacant Soleil. En dan lopen we het rijtje af en dan weten we dat als laatste straks van start zal gaan... Omega Pharma Lotto. Dat is de ploeg die vorig jaar wereldkampioen werd. Zij starten om één minuut voor vier. Hockey dan. De vrouwen zijn alweer klaar vandaag in de hoofdklasse. Dit zijn de uitslagen. Oranje-Zwart tegen HDM bij 3-3. Heulie-Pinoquet 3-0. Hik tegen Laden 3-7. Mop Amsterdam eindigde in 2-1. Nijmegen-Kampong 0-3. En Den Bos tegen SCHC bij 2-1. In de stand heeft Laden nu de volle winst uit drie wedstrijden. Negen punten dus. En Den Bos is de nummer 2 met 7 uit 3. In de mannenhoofdklasse speelt Kampong tegen Bloemendaal. En daarbij is Tim Steens. Ja, goedemiddag, uh, Henry. Het is, uh, ja, Kamperbloem, nou, je zei het al, uh, nou, het was... Uh als je op de kijkt, is het geen topper. Want uh, Bloemendaal staat vijfde en Kampong negende. Maar um, we hebben pas drie wedstrijden gespeeld. Dit is de vierde wedstrijd van de competitie. Dus je kan zeggen, de competitie is nog jong. Maar het is natuurlijk wel een, een topper op papier. Want uh, vorig jaar Bloemendaal net de playoffs gemist. Ze werden vijfde en Kampong wel in de playoffs. Maar die eindigde uiteindelijk als derde. Want ze verloren de halve finale. En wonnen toen de, in de strijd om de derde plaats van Bloemendaal. En ze hebben dus daarmee een EAL-ticket, een Euro Hockey League ticket op zak. De wedstrijd is zes minuten uit. Het is al 1-0 voor Kampong. Want de eerste de beste aanval. Uitstekende actie van uh, Constantijn Jonkers. Jonker, een van de internationals uh, van Kampong. Hij ging goed door aan de linkerkant over de achterlijn. Prikte de bal voor. En Quirijn Kaspers, een ander international van Kampong, die uh, prikte die bal in het doel achter Jaap Stokman. En zo leidt Kampong na zeven minuten spelen al met 1-0. En beide ploegen hebben wat goed te maken. Want Bloemendaal verloor afgelopen vrijdagavond met 5-2 maar liefst op eigen veld van Amsterdam. Die willen dus wat goed maken na die, uh, ja, toch wel een beetje blamerende nederlaag op eigen veld. Terwijl Kampong niet zo goed begon aan de competitie. De eerste twee wedstrijden werden verloren. Ze verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Amsterdam maar liefst. Hier op eigen veld. En verloren daarna van, met van Rotterdam met 2-1. En Den Bosch-Kampong afgelopen vrijdagavond. Dat werd een klinkende overwinning voor Kampong met 6-3. Dus vandaar hebben zij wat zelfvertrouwen geput uit die wedstrijd vrijdagavond. En nu willen ze dus het grote bloemendaal hier verslaan. En voorlopig zijn ze daar goed mee op weg. Want ze leiden met 1-0. Feyenoord FC Utrecht. Ronald. 23 minuten gespeeld. Het is uh, nog altijd 0-0. Je kunt aan uh, de werklust, op de werklust van beide elftal eigenlijk niks aanmerken. Fijn wordt wel erg ongelukkig. Wel veel balbezit. Kijken nu. Armenteros speelt Pelle aan. Straks op het gebied. Draaien aan de linkerkant. Maar dan wordt het schot geblokt. Het is daar ook heel erg vol. Feyenoord houdt er wel even de druk op. En je kunt zeggen, Feyenoord heeft meer de bal Maar de beste kansen zijn toch voor Utrecht geweest. Kai Herings net met een schot van een meter of twintig. Dat maar net naast de paal ging. Met een raar polletje ook nog bijna erin dreigde te gaan. En Toornstra die een vrije trap op de lat heeft geschoten. Vanaf ongeveer de rand van het strafstroepgebied. Terwijl Boetje is nu een poging loslaat richting de goal van Utrecht. Maar te hoog mikt vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen. En de bal over de goal van Robin Ruiter heen. Nee, Feyenoord wel veel de bal. Vooral in die neutrale zone. Zo rond de middenlijn. En dan met elkaar combineren. Maar ja, dan kun je wel blijven breien. Dan heb je aan het einde van de avond een trui. Maar dan heb je geen punten. Dus wat dat betreft zal het toch vanuit dat vele balbezit eens een keer echt iets gecreëerd moeten worden. En Utrecht, het is een soort sluipmoordenaar. Het wacht af. Het probeert zich wat defensiever op te stellen dan Feyenoord. Feyenoord maar probeert wel vanuit die gesloten defensie razendsnel te counteren. En dat kan met die snelle de ridder natuurlijk voorin. Feyenoord heeft nu de bal met de vrij. De aanvoerder gaat richting de middenlijn. Utrecht plooit weer terug. Houdt eigenlijk nu alleen Toornstra voorin. Klaasie duurt weer heel lang. Draait even om zijn as. En vervolgens een paas naar niemand aan de linkerkant. Provechi staat er naar te kijken en denkt. Nou dat had wel eens voor mij kunnen zijn deze, deze paas. En de Ruiter kijkt er ook naar en denkt. Nou ja dan ga ik die bal maar pakken. En een doeltrap nemen. Eigenlijk een... Totale blackout denk ik, bij Jordi Klaasie. Die dus kort voor zijn defensie speelt als controleur op dat Feyenoord-middenveld. Lange bal van Ruiter naar Bulthuis in een duel met Jan Maat op de middellijn. Jan Maat wint, maar Immers kan geen voortzetting geven aan het Feyenoord-balbezit. Dan Jansen en de Ridder die combineren. Jansen op inzet. Toornstraat vindt de Ridder. Die staat vlak voor het strafstelgebied. Dan is het daar vol, maar de Ridder heb je niet zomaar van de bal. Het lukt Matthijssen niet, het lukte wel. En dan kan Feyenoord eruit. Zij het, ja, nog wel, omdat Ayoub zich verslikt. Nu, immers aan de linkerkant. Maar die moet weer terug naar Martins Indy. Zo heel af en toe is er wat opwinding. Nu, misschien, Martins Indy met een tekortenbal bal op Mulder. Nou ja, niet tekort. Want Torntza kan er niet bij. 0-0 na 25 minuten. En het is ook nog 0-0 na ook 25 minuten bij NAC tegen AZ. Vitesse Pek Zwolle is afgelopen. Dat werd een 3-0 nederlaag voor koploper Pek. Vitesse Wonders en doet zeer goede zaken. Straks na het nieuws van drie uur zijn we terug met ook hockey. Kampong tegen Bloemendaal, Formule 1 in Singapore, Wielrennen, de WK tijdrit voor de teams. En dan hebben we ook volleybal van het EK. Nederland tegen Slovenië. Tot zo. En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 Kijk op ad.nl Dit is Radio 1.